geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paul. Onder eigen berusting houdt. Bent u zo ver, mevrouw? Zeker, meneer De Wit. En dan nu het concept voor rondschrijven nummer, 124, uh, nummer 432. De directie maakt bekend dat... Ja, met de wit. Ach meneer de Wit. is het u om even op mijn kamer te komen. Zeker, meneer Ookhuizen. Werk hier zit maar uit, je vrouw. We gaan dadelijk wel verder. Uitstekend, meneer de wit. Binnen. Meneer de Wit. Kent de heer Doorman het hoofd van onze rechercheafdeling? Zeker. Uh, hoe maakt u het, meneer Doorman? Uitstekend, dank u. Gaat u zitten, meneer De Wit. Wij hebben een ernstige zaak met u te bespreken. Willen de heer roken? Nee, dank u, meneer Alkazen. Heel graag. Meneer De Wit. De directie en de commissarissen hebben een speciale vergadering gewijd aan uw... Laten we zeggen wat voorbarig initiatief om te trachten de diefstallen in ons bedrijf te beteugelen. Voorop wil ik stellen dat de directie bereid is aan te nemen dat u de goede trouw hebt gehandeld. Bereid is aan te nemen? Neemt u me niet kwalijk meneer Okhuizen, maar dit vind ik nog een twijfelachtige formulering. Houdt u met de goede meneer de Wit. Ik ben op dit moment de spreekbuis van de vergadering. En ik geef u dus de algemeen heersende mening weer. Dit is niet het moment om over deze mening te discussiëren. Al wil ik hier wel de opmerking aan verbinden dat uw initiatief niet aan het licht is gekomen doordat u ons op de hoogte hebt gebracht, maar uitsluitend doordat onze recherche heeft ingegrepen. Inderdaad. Meneer Okhuizen, ik heb het mijn systeem uitsluitend de bedoeling gehad het plegen van diefstallen te voorkomen. Welk ander oogmerk zou ik gehad kunnen hebben? Nogmaals, meneer de Wit, wij gaan ervan uit dat uw oogmerk goed is geweest. Maar laat ik nu een vakman aan het woord laten. Meneer Doorman, wat is uw mening over het systeem van de heer de Wit? Het vergroot in hoge mate de arbeidsonrust. Het wantrouwen onder de personeelsleden onderling wordt erdoor bevorderd. Iedereen gaat de ander als een verrader aanzien. En het gevaar ligt erin opgesloten dat het verduisteren van goederen... een meer ja, georganiseerde vorm gaat krijgen. De eerste punten die de heer Doorman aanvoert lijken me buitengewoon aanvechtbaar. Het laatste is voor mij totaal onbegrijpelijk. Dan zal ik het u duidelijk maken, meneer de Wit. Zodra een van de figuren waarmee u contact hebt... ...zijn hersens gaat gebruiken... Meneer Doerman, dan... ik zou zeggen... ...laten we niet in details treden. U werkt uw rapport helemaal uit... ...en daarnaast sturen wij de heer de Wit een kopie. U bent dan in de gelegenheid... ...om ons schriftelijk uw mening over dat rapport... ...kenbaar te maken, meneer de Wit. Houdt u me een goede, meneer Ookhuizen. ...maar waartoe dient dan dit gesprek? Dit gesprek is een inleiding... Tot datgene wat ik u nu moet mededelen, meneer de Wit. Het is namelijk zo dat de directie kennis heeft genomen van het oordeel van de heer Doorman. En een paar achter de heer Doorman staat. Zo. De directie is van mening dat u A. uw chef in mij vooraf van uw plannen op de hoogte had moeten stellen. B. Dat u min of meer misbruik hebt gemaakt van uw positie. C. Dat u vergaande stappen heeft ondernomen op een terrein dat u het geheel niet beheerst en waarvoor wij specialisten hebben aangesteld. D. Dat u blijk hebt gegeven niet te weten wat uw positie als directiesecretaris inhoudt en dat u evenmin uw plaats tegenover de andere werknemers in de bedrijf hebt weten te bepalen. Dit zijn bijzonder ernstige klachten, meneer De Wit. En de directie heeft dan ook besloten u voorlopig ...als secretaris te schorsen... ...tot wij een definitief standpunt hebben ingenomen. Dinsdag na paas is er een plaats voor u vrij op de afdeling boekhouding. En wij zouden het zeer op prijs stellen... ...indien u de rest van deze dag gebruikt... ...om de heer Doorman op de hoogte te stellen... ...van de stand van zaken tot op dit ogenblik. Wij hebben namelijk de heer Doorman bereid gevonden... ...de functie van secretaris ad interim te vervullen. Het spijt me... Dat ik u dit moet delen, maar het kan niet anders. Voorlopig zullen we het hierbij laten. Zeker, meneer Ookhuizen. Gaat u meteen met meneer De Wit mee, meneer Doorman, dan kunt u zich gelijk oriënteren. Uitstekend, meneer Ookhuizen. Gaat u mee, meneer De Wit? Het lijkt me beter dat we eerst een kopje koffie gaan drinken, meneer De Wit. Dat zult u voor de schrik wel nodig hebben. Nee, dank u. Kom, kom, kom. Met een afwijzende houding is niemand gebaat. We moeten in een goede sfeer samenwerken. Van een goede sfeer kan moeilijk sprake zijn, meneer Dorman. Ik dacht dat u sportiever zou zijn. U moet niet vergeten, u bent de strijd begonnen. U hebt mijn positie willen ondermijnen. Het is u niet gelukt, u hebt verloren. Draag dit verlies dus als een man. Vindt u ook niet? U moet mij even verontschuldigen, meneer Dorman. Over vijf minuten kunt u me op mijn kamer vinden. Zal u wel zwart voor uw ogen schemeren, meneer de Wit? Zeg, moeder, waar is mijn grijze trui nou? Je grijze trui? Ja. Eens even denken, waar zou die nou kunnen zijn? Oh ja, dat is waar ook. Je hebt geen grijze trui meer. Ja. Heb ik geen grijze trui meer? Waarom niet? Ik heb hem uitgehaald. U hebt er wat uitgehaald, ja. Ik ga er misschien sokken van breien als ik eens tijd heb. En ja, wat zullen we nou krijgen? En u wist juist dat ik het zo een trui vond. Ja, juist daarom. Je liep er gewoon voor gek mee. Dat was geen trui meer. Dat, dat was een uitgezakte dweil. Bent u nou helemaal? Wat moet ik nou vanavond die vrede gaan aantrekken? Nou, doe jij nou maar eens gewoon een overhemd aan met een daas en een Colbertjasje. Zoals alle normale mensen. Ja, ik zou je danken. Ik ga een beetje voor gek lopen, zo'n burgerlijk pakkie. Nou, dat is toch wel het toppunt, Pim. Hé, nou, ik dacht het u achter uw kansen te slapen. Nee. Ik sliep helemaal niet. Hm. Weet je wat het toppunt van kleinburgerlijkheid is, Pim? Nou? Om niet met een kolbeerjasje te durven lopen... Hm. ...omdat je vrienden je dan burgerlijk vinden. Ah, Goed ja. zo, vader. En trouwens, Pim, je kunt vanavond aantrekken wat je wil... ...maar je moet toch thuis blijven ja. Ik thuisblijven? Waarom? Vader en ik gaan naar Willem en jij moet oppassen. Dat hebben we de vorige week al afgesproken. Maar Peter komt me direct halen. Oh, waar moeten jullie dan naartoe? Oh, zouden de film gaan of zo? Daar komt niks van in. We hebben het heel duidelijk afgesproken. Dus jij blijft thuis. Nou, dat zou je Peter al hebben. Nou, leuk hoor. Stinkt hier even leuk. Bedankt. Nou, ik kan niet zeggen dat ik me erg gelukkig voel... met die vriendschap tussen Peter en Pim. Nee, ik ook niet. Maar wat doe je eraan? Je kunt Pim moeilijk verbieden om met Peter om te gaan. En daarom lijkt het me het beste... ...zonder meer te accepteren. Mm, jij praat maar makkelijk. Ik praat helemaal niet makkelijk. Maar het lijkt me beter om de vrienden van je kinderen te accepteren... ...en je voor hen te interesseren... ...dan je te blijven verzetten tegen hun kus. Jeff. Nou, uh, Peter blijft vanavond mijn gezelschap houden, dus dat is geregeld. Dag mevrouw, dag meneer. Zo, dag Peter. Dag. Dat is aardig van je. Het zal mijn zorg zijn of ik nou hier zit of ergens anders. Zo, en? Hoe is het met Peter? Prima, picobello. Hoe is het eigenlijk de vorige week afgelopen met de politie? Hoe oh, heb je dat niet verteld, Pim? Ze zaten hartstikke fout. Ze zaten wat? Maar ze hadden de verkeerde gepakt, mevrouw de Wit. Ik heb met die hele joyriding niets te maken gehad. En dat heb ik ze haven aan het verstand gebracht ook. Nou, dat is dan prachtig. Zeg, Peter. Wat doe jij momenteel eigenlijk voor de kost? Ik? Ja, jij. Ik, eh, uh, ik handel zo'n beetje in auto's. Werkelijk? Heb jij dan een vertegenwoordiging of zo? Nee, in tweedehands auto's. Tjonge, dat is interessant. Doe je dat zelf? Ja, kan soms een leuk karretje op de kop tikken en dat verkoop ik dan weer. Nou, dat vind ik dan prachtig. Hij verdient soms wel eens 500 gulden bij een auto, Peter? Dat komt voor, dat komt voor. Dan zal jij wel veel verstand van auto's hebben, denk ik zo. Ja, vanzelf. En de motor, heb je daar ook verstand van? Het gaat. Heb je bijvoorbeeld een compressiemeter? Een wat? Een compressiemeter. Uh, nee, nee, dat geloof ik niet. Oh, hoe beoordeel je dan de conditie van een motor? Nou, dat hoor je zo. Zeg, man, we moeten nou wel gaan, hoor. Uh, ja, uh, Zeg, jij hebt overdag dan zeker wel veel vrijheid, Peter. Ik kan overdag doen wat ik wil. Zou je mij dan een groot plezier willen doen? Wat dan? Kom morgen eens langs op mijn kantoor. Uh, hoe dat zo? Nou, dan kunnen we eens wat over auto's praten. Oh, dat is best. Mijn kantoor is op de Borneo de nummer 100. Dat is dan makkelijk te onthouden. Doe je het? Oké, okay, dat doen we. Ik kom morgen even bij u langs. Mooi, dat is dan afgesproken. Ga je mee, vrouw? Ja. Uh, Pim, in de keuken staat koffie. En alles wat in huis aan eetbaars te vinden is, mogen jullie opeten. Maar ook zien. Nou, Dag. <laughs> Dag, Dag, jongens. Dag. Dag. Dag. Zal ik jou eens vertellen, Pim? Mm -hmm. Ik vind dat jij het met je ouders niet gek hebt getroffen. O, oh, vind je? Ja, dat vind ik. Zeg, uh... Wat zou je vader van mij moeten? Ik heb geen idee. Misschien wil hij wel een auto kopen, daar heeft hij het laatst over gehad. Oh, nou, ik zal het wel horen. Zeg, huh? weet je waar ik een fantastische zin in heb? Ja, zeg maar. Om met de paasdagen naar Parijs te gaan. Ga je mee? Naar Parijs? Hoe stel je dat voor? Nou, gewoon liften. Maar ik heb niet eens een pas. Wat maakt dat nou uit? Het is een koud kunstje om zonder pas de grens over te komen. Trouwens, ze controleren de laatste tijd amper. Ja? Ga mee, joh. Wat kan je schelen? Ik heb geen rode cent, joh. Nou ja, het is zomaar een ideetje van me. We zien nog wel. Zeg, ik, uh, ik vind het eigenlijk verdraaid gezellig hier in huis. Oh, je... Dat is misschien mijn broer Gerrit. Dan kunnen we toch onder de bios. Oh. Wacht even. Hallo, Zes. Pim. jas meneer Jasmussen. Hier, ja. ik ga hem hier aan Zo. Ga je gang. Wow. <laughs> dit is mijn vriend Peter van Delden en dit is Saskia... Ik weet niet eens hoe je achter heet, Saskia. Ik ben Saskia Klomp. Oh, hi. Saskia Klomp. Zeggen ze verder niemand thuis of is Maartje soms op de kamer? Nee, we zijn de enige thuis. Trouwens, Maartje zit in Zwitserland. Wat zeg je? Maartje in Zwitserland? Ja. En ik had met haar afgesproken vorige week. Oh, nou, dan heeft ze zeker in de haas vergeten om je te waarschuwen. Er deed zich plotseling een gelegenheid voor dat ze met de paasvakantie met Piet naar Zwitserland kon. Nou, Piet's vader, die kuurt in Zwitserland, dat weet je toch, hè? Ja, dat weet ja. ik. Nou ja, dan ga ik maar weer. Oh, dat is ook niet erg hartelijk tegenover ons, je plomp. Ik heet niet Plomp, maar Klomp, meneer van Zelden. Nou, <laughs> dat is één-één, Peter. Zij stil eens even, jongens. Ik geloof dat ik een kind hoor. Ja. Gerardje roept. Hij zal wel een passie moeten. Ja, ja, ome, komt. Ben jij een uh, vriendin van Maatje? Dat zou je zo kunnen noemen, ja. Vreemd. Ik vind jou helemaal geen type om een vriendin van Maatje te zijn. Merkwaardig dat je dat zegt, jongeman. Ik vind jou namelijk helemaal geen type om een vriendje van Pim te zijn. Hoezo? Nou... Pim is weliswaar een buitenbeentje, maar het beschaafde milieu van de familie De Wit heeft ongetwijfeld toch een stempel op hem gedrukt. Oh, je wilt me dus zogezegd een beetje beledigen. Je bent intelligenter dan je eruit ziet, moet ik zeggen. Maar ik wil je niet beledigen, ik wil je alleen maar een beetje op je nummer zetten. Je bent niet bepaald op je mondje gevallen, hè? Ik mag dat wel. Zo? Ik voel me bijzonder gevleid. Maar in uh, welk opzicht ben ik eigenlijk onbeschaafd? Je gaat iemand die een stuk ouder is dan jij toch niet zomaar tutoyeren? Eh, uh, dat valt me nou een beetje tegen van je. Hoeveel schelen we helemaal? Twee jaar? Ah, dat vind ik nou weer aardig van je. Ik word de volgende man twintig. Hè? Huh? Oh, Oh, dan schelen we inderdaad niet veel meer dan twee jaar. Maar in elk geval genoeg om u tegen mij te blijven zeggen. Oh, dus als er een opoetje van 82 in een besjeshuis zit, dan mag zij tegen een mannetje van 80 je zeggen en hij u tegen haar. He he. Dat is heel wat anders. Nee, dat is precies hetzelfde. Zo zie je maar weer dat Einstein gelijk had. Alles is betrekkelijk. Zo. Wat doe jij met de Pasen? Ik met Pasen doen? Ik heb zin om naar Parijs te gaan. Ga je mee? Ik, ik sta gewoon perplex. Ja, dat kan ik me indenken. Het is dan ook een uniek voorstel dat ik je doe. We gaan eens kijken. Morgenavond weg... En komen we dinsdagmorgen terug. Hoe vind je dat? Dan hebben we goede vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Lijkt je dat geen feest? Hoe wou je daar dan heen? Ik bedoel... Uh, zeg alsjeblieft niet van die absurde dingen. Nou gewoon, ik verzie wel een auto. Jij bent een merkwaardig vent, hoor. Zeg Saskia, luister eens. Nou is Marlene ook wakker geworden. Die is gewoon om uit te wringen. Uit te brengen? Hoe huh? <laughs> bedoel je dat? Ja, nou uh. Ik ben ook niet voor een kleintje vervaard hoor, maar, maar, maar dat vind ik nou echt vrouwenwerk. Nou, weet je wat, blijf jij maar bij je je vriendje. Hm. Ik maak het wel even in orde. Zeg, er is van alles op die commode te vinden hè? Ja, de hele bubselist. Zeg, ik mag een mandril worden als ik iets van jullie conversatie snap. <laughs> een mandril worden is niet slecht. Nou, gelukkig dat die Saskia is gekomen zeg. Ik zou niet weten waar ik had moeten beginnen. Ik snap er niks van. Ah ja, dus te beter. Zeg. Hoe vind jij die Saskia? Oh. Wel aardig. Uh, maar wat ik zeggen wilde, ja. uh, van dat naar Parijs gaan, daar zie ik vanaf. Oh. ja, het was voor mij toch onmogelijk geweest. Joh. Nou, maar ik vind het een grof schandaal om me zo te behandelen. Al die maanden hebben ze niets te lof voor me gehad. Ik heb balen werk verzet en plotseling doen ze voorkomen alsof ik een misdadiger ben. Ja, het komt voor een deel natuurlijk ook door die Doorman. Natuurlijk, hij heeft zijn kant gezien. Alles is door hem zo nadelig mogelijk voor me uitgelegd. Maar ik ben niet van plan me hierbij neer te leggen. Ik laat me niet zonder meer naar de boekhouding overplaatsen. Dan neem ik nog net zo lief van ontslag. Nou, nou, ik zou nog maar geen overhaaste stappen nemen als ik jou was, Willem. Wat vindt u van het hele verhaal, vader? Ik heb uw stem nog helemaal niet gehoord ik vind het een moeilijke kwestie. Ik, ik, ik weet zelf niet goed wat ik ervan moet zeggen. Neem me nou niet kwalig, vader. Maar een kind kan toch begrijpen dat ik het alleen maar heb gedaan voor de zaak. En niet om er zelf beter van te worden. Ja, ja, dat zeg jij nog wel, Willem. Maar je moet één ding niet vergeten. Doordat er een soort misverstand is geweest tussen jou en de jochie... is de zaak aan het rollen gebracht. Met andere woorden, jij bent er niet mee voor de dag gekomen. Ze hebben het zelf ontdekt ontdekt hebben ze het helemaal niet. Nou ja, je begrijpt maar wat ik bedoel. Probeer me nou niet te vangen op een woordje. Maar u praat ook net zoals meneer Okhuizen. Tja, hoor eens Willem. Je vraagt naar mijn mening, dus zeg ik je die. Het heeft toch weinig zin dat ik je naar je mond praat, vind je wel? Natuurlijk moet hij me niet naar de mond praten. Maar u doet duidelijk voorkomen dat ik volgens u verkeerd heb gehandeld. Dat heb je ongetwijfeld. Zeg maar nou eens eerlijk. Waarom heb je je plan niet meteen voorgelegd aan meneer Okhuizen? Nou, omdat... ...omdat ik er pas mee voor de dag wilde komen als ik succes had gehad. Juist. En ik geloof dat dat je verkeerde instelling is geweest. Jij wilde een soort stunt maken. Jij wilde zeggen, kijk eens mensen, dit heb ik voor elkaar gekregen. Hoe vinden jullie dat? Maar daarvoor was de zaak te ernstig. Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen... ...dat ik ook niet erg met een dergelijk initiatief ingenomen zou zijn. Maar het werkt, vader. Mijn systeem werkt. Dat kan ik bewijzen. Ja, maar daar gaat het helemaal niet om, Willem. Het gaat er alleen maar om dat je... ...ja, het spijt me dat ik het moet zeggen... ...dat je te eigen gereid bent opgetreden. Ja, en dan moet je nog een factor van de zaak niet vergeten, hè, Willem. Je bent helemaal op het terrein getreden van die... ...hoe heet die? Doorhout? Doreman. Van die Doorman. Gesteld dat je ermee voor de dag zou zijn gekomen als je opzet was gelukt had die man dan niet in zijn hemd gestaan? Hij is er speciaal voor aangenomen. En een outsider zou het dan eventjes vertellen hoe het moet. Die Doorman die voelde zich gewoon bedreigd. En daarom heeft hij de kans gegrepen om jouw schaakmat te zetten. Maar dan kun je toch zoiets rustig uitpraten, vader. Nu is alles achter mijn rug omgegaan. En ik ben helemaal niet in de gelegenheid gesteld om me te verdedigen. Je hebt ook alles achter hun rug omgedaan. En toen was Doorman even min in de gelegenheid zijn beleid te verdedigen. Nou, u bent me een mooie. Dat moet ik zeggen. U zit iedereen te verdedigen, behalve mij. Ja. Luister eens, beste jongen. Als je dat liever wil, dan wil ik gerust met je meepraten, hoor. Maar het komt me voor dat daar niemand mee gebaat is. Ik probeer onpartijdig te zijn en me in te leven in het standpunt van je directie. Als mijn oprechte mening geef ik weer dat je volgens mij verkeerd hebt gehandeld. En dat je er niet verstandig aan zult doen met de hoog van de toren te blazen. Als ik eerlijk ben, geloof ik dat vader gelijk heeft, Willem. Ik geloof haar niet. Jullie kennen de verhouding in ons bedrijf niet. En ik zou u de notulen kunnen laten lezen van de eerste directievergadering die ik meegemaakt heb, vader. En daar staat in dat alle aanwezigen erop toe moeten zien dat aan het stelen paal en perk wordt gesteld. Ik heb me gewoon aan mijn afspraak gehouden. Met resultaat. En het resultaat is dat ik opzij geschoven word. Dat kan ik eenvoudig niet verkroppen. Ik ga dan ook onder geen voorwaarden dinsdag naar de boekhouding. Ik moet je dan wel waarschuwen dat je daarmee al je rechten zult verspelen, Willem. Als je de jouw opgedragen werkzaamheden niet wilt uitvoeren, kun je zonder meer ontslagen worden. En per slot ben je als boekhouder aangenomen. Nou, dan maar zonder echt ontslagen. Er zijn nog meer kantoren in Nederland, hoor. Ja, maar elk kantoor zal vragen waar je hebt gewerkt. En reken er dan niet op dat ze bij de Phoenix een erg kunstige getuigschrift zullen geven. Nou, maak je zo maar geen zorgen, hoor vader. Ik kom heus weer aan de slag, ook zonder getuigschrift. Ben je nou niet een beetje te koppig, Willem? Wel ja, vooruit maar. Val jij me ook nog maar af. Ik val je niet af, ik zal je nooit afvallen, dat weet je best. Maar ik wil wel zeggen dat ik het met vader helemaal eens ben. Ja, nou, dat worden een paar leuke paasdagen voor me. Nou, ik ga koffie zetten, daar bent u ook wel aan toe, hè moeder? Ja, kind, ja, graag. Uh, kan ik even telefoneren? Ja, natuurlijk vader, maar dan kunt u het beste even in het zijkamertje doen. We hebben op het ogenblik twee toestellen, ziet u. Komt u maar even mee. Willem? Ja? Ik kan je geen raad geven in wat je moet doen. Ik zie precies vader in je. Hij praat nog wel erg verstandig en ik geloof ook wel dat hij gelijk heeft, maar toen hij zo oud was als jij nu, kon hij ook zo verbazend koppig en tegen zichzelf zijn. En ja, hoe dan ook, ik, ik, ik kan je geen raad geven. Maar op een ander punt kan ik je wel raad geven. Wat bedoelt uw moeder? Je zei zo even, dat kan een leuke paas worden. En dat heeft me een beetje pijn gedaan. Hoe dat zo? Ja, ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen. Het is zo moeilijk voor me en het klinkt zo gauw zo... zo prekerig. Maar het paasfeest gaat zo mijlenver boven onze zorgjes en beslommeringen uit, Willem. Als je goed beseft wat het paasfeest inhoudt... dan... dan, dan zou je... Dan, dan worden alle beslommeringen zulke kleinigheden. En niet tegenstaande dat... mogen we deze onbelangrijke zaken toch voor God brengen. En als je dat doet... dan komt alles in orde. Ik spreek uit ervaring, Willem. Ja, ik... Ik zie die dingen nog eenmaal anders, moeder. Dat weet u toch? Ja, ja, ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar ik wilde je toch nog even laten horen hoe ik het zie. En denk eens even over deze dingen na, Willem. Hou je ermee bezig? Dan mag je het voor mijn part gerust anders zien, maar dan weet ik dat wij toch op hetzelfde punt zullen uitkomen. Als je maar niet lauw wordt en onverschillig. Kom hier, jongen. Je oude moeder voelt intuïtief dat alles in orde zal komen. Alles. Je oude moeder, hoor haar eens. Ah, meneer, ja. Maar iedereen wil met Pasen graag vroeg klaar zijn. Ja, dat begrijp ik, meneer de Wit. Maar vier uur is ons wel werkelijk te laat. Dus laten we sluiten vandaag vroeg. Nou, goed, goed. U kunt ervan op aan dat vanmiddag om drie uur alles kan en klaar in het magazijn staat. Met de benodigde papieren. Nou, dat is fijn dat het zo geregeld kan worden. Goed, afgesproken. Dag meneer Van der Brakel. Dag meneer de Winter. bedankt voor de medewerking. Wat een drukte. Expeditie? Ach je vrouw, die partij bloknoot voor België die om vier uur door Van der Brakel afgehaald zouden worden. Die moeten per se om drie uur klaarstaan. Wilt u dat even doorgeven? Zeker, meneer de Wit, maar worden de mensen dan niet overbelast? Tja, wij worden ook overbelast, juffrouw. En iedereen wil graag vier dagen vrij zijn met Pasen, nietwaar? Ja. Och, dat is waar ook, meneer de Wit. Er zit hier een jonge man op u te wachten die u wil spreken. Ik ben me van geen afspraak bewust. Laat die na Pasen maar eens bellen. Ik zal het doen. Oh, wacht u eens even. Vraagt u eens of het Peter van Delden is? Ja, meneer de Wit, het is Peter van Delden. Ah, stuur hem dan maar even door. Ja, daar zal ik tijd voor moeten vrijmaken. Oh. Dag, Peter. Dag, meneer de Wit. Ga zitten, kerel, ga zitten. Een sigaretje? Graag. Ze staan ervoor. U hm. bent in dit kantoor een heel ander mensen bij u thuis, meneer de Wit. Vind je? Ja, dat vind ik. Tja, zo kom je achter blauwbaards geheimen, hè? Waar wilt u mij eigenlijk over spreken, meneer de Wit? Dat, dat zal ik je zeggen. Maar ik zou toch eerst eens een praatje meer in het algemeen met je willen hebben. We zijn nou als mannen onder elkaar, Peter. <laughs> Vertel eens, waarom gun ik je ineens zo in? U gaat het op de vertrouwelijke toer proberen, hè? Op de vertrouwelijke toer? Hoe bedoel je? Nou, zo van oude jongens onder elkaar. Zo van jongens is er geen lepeltje bij de koffie, stop dan je duim er maar in. <laughs> je bent een merkwaardige kerel, Peter. Dat valt best mee, meneer de Wit. Dat valt best mee. Dat valt heus wel met mij te praten, hoor. Maar dan gewoon. Oh. Moet jij eigenlijk niet onder dienst? Hm? Nee, ben afgekeurd. Afgekeurd? Hoe dat zo? Maar Gewoon, afgekeurd. Oh. Woon je eigenlijk nog bij je ouders thuis? Soms wel, soms niet. Juist. Waar ben je als je soms niet thuis bent? Bent u onbezoldigd Rijksveldwachter, meneer de Wit? Oh, helemaal niet. Ik wil alleen, gewoon, met je praten. Waarvoor een vredesnaam? Waarom sloot u zich zo voor me uit? Tja, kijk eens, jongen. Jij bent een vriend van Pim. En les amis de mes amis sont mes amis, Hm? Nou, en zet er verdraaid nog een toe, niet zo'n muur om je heen. Vertel mis, Wat doe je voor de kost? Ja, van dat autohandelverhaal heb ik nooit iets geloofd. Ik bieds, ik scharrel, ik rot zo maar wat dan. Ik ben een brutale nozem en er bestaat niks op de wereld waar ik ook maar zoveel om geef. Ik ben een oudgesproken hopeloos geval, meneer De Wit. Breek uw tanden maar niet op mij en laat me met rust. Goed, Peter. Goed. Ik zal je met rust laten, als je dat wilt. Maar... Nou moet je redelijk blijven, hè. Jij geeft zo'n negatief beeld van jezelf, dat al zou de helft er maar van waar zijn. Jij dan geen ideale vriend voor mijn zoon bent. Hm, geeft u nog wat om uw zoon? Wat is dat nou voor een dwaze vraag? Ik geef net zoveel om Pim als jouw ouders om jou geven. Uh, uh, uh, niet op de sentimentele gooien meneer De Wit. Trouwens, dat is wel een bijzonder raak voorbeeld. Mijn ouders hebben zoveel tijd nodig om ruzie te maken met elkaar... ...dat er geen tijd overgebleven is om hun zoontje op te voeden. Ah, nou zijn we. Het moderne en toch klassieke voorbeeld van de verwaarloosde jeugd. Alles is de schuld van de ouders. Ach, kom zeg, laat me niet lachen, Peter. Huh? Als het met jou mis zou lopen, dan is dat de schuld van één mens. En dat ben je zelf. Ik vind u toch wel een reële vent. Dat moet ik zeggen. Mooi. Nou, laten we dan maar eens beginnen om reëel te gaan praten. Heb jij een beetje verstand van auto's of helemaal niet? Wel een beetje. Je hebt een rijbewijs, hè? Ja. De NV Bosdijk, waarvan ik de eer heb procuratiehouder te zijn, is een handelskantoor. Dat van alles koopt en weer verkoopt. En daarvoor is het wel eens noodzakelijk dat zo het een en ander vervoerd wordt. Altijd hebben we daarvoor vrachtrijders ingeschakeld. Maar ik ben van plan om voor te stellen dat we dat in eigen hand gaan nemen. Zou jij denken dat je in staat zou zijn om dat te organiseren? Ja, dat geloof ik wel. Mooi. Dan zou ik je willen voorstellen dat jij daar dan de leiding van gaat nemen. Oh, het zal geen hele dagtaak zijn, denk ik. Maar ik zoek een snuiter zoals jij, die eigenlijk niets om handen heeft... En daardoor elk moment van de dag klaar kan staan. Oh, dus als ik het goed begrijp, hebt u me om puur egoïstische redenen uitgenodigd met u te komen praten. Krijg je het eindelijk door? Uh, ik moet zeggen, dan bent u toch nog reëler dan ik dacht. Wauw. Om nou maar meteen spijkers met koppen te slaan, wat doe je de tweede paasdag? Tweede paasdag? Uh, ik heb nog geen vaste plannen. Kom dan om een uur of twaalf naar ons toe. Dan kunnen we concreter over een en ander praten. Afgesproken? Oké. Okay. Afgesproken. Mooi. En hoep al dan allemaal gauw op, want ik heb nog een heleboel te doen vandaag. Laat u maar, ik kom er wel uit. Ik heb al een zachte week genoeg, dat ziet u wel, hè. Tot maandag, meneer de Wit. Ja, tot de tweede paasdag. Hm. Ik zal jou klein krijgen, ventje. Je zult op je knieën, of je wilt of niet.